vinden dat onaanvaardbaar en willen dat met de staking in het voortgezet onderwijs in januari maken aan de Eerste Kamer. Die stemt begin volgend jaar over het plan van minister van Bijsterveld. Als de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Winnersheim in Zwolle niet snel verbetert, moet die sluiten. Dat zegt staatssecretaris Zijlstra in een reactie op de kritiek van de commissie op de opleiding. De onderzoekers hebben ernstige zorgen over het niveau van de afgestudeerde journalisten in Zwolle. De school gaat nu alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen. Telecom komt Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wetten en regelgeving overtreedt hoog inschat. Aanleiding voor de maatregel zijn de overtredingen die KPN heeft gepleegd. Welke wil de Opta nog niet zeggen. Eerder kreeg KPN al een boete van 17 miljoen euro voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. KPN heeft verrast gereageerd op het verscherpte toezicht door de Opta. Over ruim een uur gaat André Kuipers samen met een Russische en Amerikaanse astronaut de ruimte in. Kuipers zat de laatste dagen op de lanceerbasis bij Konur in Kazachstan in quarantaine om te voorkomen dat hij ziek zou worden. Hij wordt de eerste Nederlandse astronaut die vijf maanden in de ruimte blijft. De soyuz raket gaat naar het internationale ruimtestation ISS waar hij vrijdag aankomt. De lancering is nu al live te volgen bij de NOS op Nederland 1 op nos.nl en op Radio 1 vanaf 2 uur. Het weer vrijwel overal droog. Alleen in het zuidwesten af en toe regen. Temperatuur 5 graden vanmiddag in het zuidoosten. En een graad of 8 in het noordwesten. Morgen ook bewolkt, vooral in het oosten regen. Het wordt met maximaal rond 10 graden morgen behoorlijk zacht. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Vides in de randstad staan op de A4 richting Den Haag. Bij hoogmate 2 kilometer. Op de A19 richting Amstelveen staat tussen Kropend Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer door werkzaamheden. Bij Oudekerk aan de Amstel is maar één rijstrook open. En op de A12 Arnhem naar Utrecht, daar staat tussen vedendaal West en Maarsbergen 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech geblokkeerd bij Maarsbergen de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort het en jij belift het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM, dit is kerst met ZFM. Met nu, de muziekboulevard.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 ik ben zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw, en ik ben nergens zonder jou. Nergens zonder jou. Mis een arm om me heen. Te veel mensen, toch alleen? Wat goed. We nergens zonder jou. Ja. I said, I said, Ooh, she fell in love. What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 De Wintigse 50 Vrijdag 23 december Op dit station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 De 50 beste. Kerst en winter is altijd tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond Kerst naar de Winterse 50.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 Oh Allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik hart met het NOS Journaal. De campagne van de stichting meld misdaad anoniem die gericht is op tienermeisjes heeft succes. Minister Opstelte lanceerde de campagne omdat meisjes vaak getuigen zijn van overvallen. Bijvoorbeeld door jongens met wie ze omgaan. Sinds de lancering drie maanden geleden zijn er ruim 160 serieuze tips over overvallen binnengekomen. Dat is een stijging van meer dan 40% vergeleken met een jaar eerder.